Geweldig eigenlijk. Is het zo geboren eigenlijk, het, het circuit van Zandvoort uiteindelijk?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 En uh, dat liep zeg maar, over de huidige Van Lennepweg uh, omhoog over de burgemeester van Alphenstraat zoals die nu heet. En dan wat vroeger de Vondellaan was die door, uh, door het huidige uh, Centerpark uh, loopt. Uh, terug naar de, naar de, de Vondellaan en, uh, en zo werd het rondje eigenlijk in een soort acht gereden. En dat was een hartstikke leuk parcours en dat heeft eenmalig toen een straatrace plaatsgevonden.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 Gelukkig nog steeds. Het ja, is eigenlijk wel heel erg cool dat uh, het is ook een hele goede reclame natuurlijk, dat uh, de kleinzoons van Prins Bernhard ook uh, rezen. Ja, zeker, inderdaad. Het, uh, wij, uh, wij vinden het erg, uh, erg leuk dat ze er zijn. Ik moet zeggen, het zijn ook heel aardige jongens. En uh, ze doen ook dat we gewoon lekker zijn ze met hun sport bezig hier. En uh, ja, ze zijn echt uh, een, van de, een van de andere coureurs.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 This is Billy McCluskey van Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party race on the Hudson Tegenover mij zit Erik Weijers en wij zijn in het programma Bijzonder Sandvoort. Erik, in de jaren 80, wat gebeurde er toen met het circuit?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 Wat betekent A1GP precies?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 Inderdaad, het was echt uh, internationaal zo verschrikkelijk bekend. Ik heb een tijdje in Australië gewoond, in Sydney. Daar werkte ik in een vijf-sterren hotel. En toen zeiden ze me, ja, waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit Nederland. Ja, maar waar dan? Zandvoort. Oh, racing, racing. Dus dat is echt uh, werkelijk geweldig. Ja. ja, inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk nog steeds zo. En dat is jammer eh, dat de Formule 1 is 1985 nee, niet meer in Zandvoort rijdt. Want eh, in die jaren was Zandvoort werd in één. Uh, Adem genoemd met Silverstone, met Monaco, met Spa-Francorchamps. Eigenlijk uh, een die je nu nog steeds kent. Alleen in, ja, in het buitenland is natuurlijk ja, de naam Zandvoort. Wat, de Formule ja, 1 is wel een beetje ondergestoft. Der staat 0 op 100 in 2 seconden. Los geht's! Schumacher. Shumaha.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 Vorige week werden er ook al explosieven gevonden. Volgens de gemeente is het een dumpplaats van mijnen die na de Tweede Wereldoorlog zijn achtergelaten. De explosieve opruimingsdienst maakt de mijnen in het Zeeuwse dorp onschadelijk. Een deel is vanmiddag al tot ontploffing gebracht en de rest wordt morgenochtend gedaan. Twee mannen uit Sittard zijn opgepakt voor het mishandelen van drie homo's. De verdachten van 17 en 18 lokten de slachtoffers via chatafspraken naar een plek in Sittard... waar ze onmiddellijk in elkaar werden geslagen... Een van de slachtoffers werd daarbij ontvoerd in de kofferbak van zijn eigen auto. De ontvoerders lieten hem na een tijdje weer vrij. De auto werd later uitgebrand teruggevonden in een dorpje net over de Duitse grens. De politie zoekt nog naar meer verdachten. Een Arabische investeringsmaatschappij wil 500 miljoen euro steken in een siliciumfabriek op een bedrijventerrein in Geleen. De investering moet zo'n 400 nieuwe banen opleveren. De maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten wil de productie in stappen uitbreiden... zodat uiteindelijk zo'n 1,2 miljard euro wordt geïnvesteerd. Rond de siliciumfabriek moeten andere bedrijven komen... waar de grondstof verder wordt verwerkt tot zonnepaneel. Als de definitieve contracten eind dit jaar worden getekend... kan de fabriek vanaf eind 2012 gaan draaien. De Russische premier Poetin wil zich bemoeien met het kiezen van de nieuwe burgemeester van Moskou... Eerder vandaag zei president Medvedev dat hij de nieuwe burgemeester zal benoemen. Poetin heeft niet gezegd waarom hij zeggenschap wil in de keuze. Burgemeester Lushkov werd eerder vandaag door president Medvedev ontslagen. Die zei dat hij de burgemeester niet meer kan vertrouwen na de openlijke kritiek van Lushkov op hem. Lushkov werd gezien als trouwe bondgenoot van premier Poetin. Maar volgens Poetin heeft de burgemeester het ontslag aan zichzelf te wijten. Dan het weer in het noordoosten opklaringen. In het zuiden blijft het overwegend bewolken.